Wat voornamelijk belangrijk is om er vaart achter te zetten, is om het met elkaar te doen. In ieder geval die samenwerkingen aan te gaan. En dat is wel echt het meeste van belang. Waar ligt dat aan dat dat dan niet gelukt is? Want die plannen lopen echt al heel lang. En je zegt zelf samenwerking. Er was een breed gedragen raadsprogramma. Daar stond het ook in. En vervolgens gebeurt er minimaal niks. Hoe zit dat? Ja...